7 uur. De Radio 1 Sportzone. De Sella en Tom van Hek. Een schrale troost wellicht. Nederland staat vanavond toch in een finale van een Europees kampioenschap. Kan niet het Eurovisie Songfestival zijn, hoor ik u denken. Nee, het is het EK Blaasvoetbal. Straks in ons Sportdok, want voor het eerst sinds 1958... sowieso een prachtig jaar, staan wij weer in de finale. Eerst krijgt u het nieuws, dat krijgt u van Mark Visser. De vertragingstactiek van de SP en de PVV heeft geen effect gehad, bleek vanmiddag in de Tweede Kamer. Volgend jaar stijgt het eigen risico in de zorg van 220 naar 350 euro. Het debat werd in een paar uur afgerond. Met urenlange spreektijden probeerden SP en PVV maandag te voorkomen dat het onderwerp voor de verkiezingen werd afgerond, maar dat is mislukt. Minister Schippers was vandaag in een half uur klaar met de beantwoording van al hun vragen. Nationale ombudsman Alex Brenningmeijer begint een onderzoek naar het schoppen door een Rotterdamse agenten van een arrestant. Brenningmeijer zegt dat hij geschokt is door de beelden en de heftigheid van het optreden. De beelden zijn zonder gemaakt door een voorbijganger. Te zien is hoe een agenten een man verschillende keren schopt zonder dat daar aanleiding voor lijkt te zijn. Een collega van haar lijkt alleen maar toe te kijken. Het politiekorps Rotterdam-Rijnmond doet zelf ook een onderzoek naar de zaak. Oeganda verbiedt 38 voornamelijk buitenlandse hulporganisaties... omdat ze homoseksualiteit zouden promoten. Dat heeft de Oegandese minister van Ethiek gezegd. Homoseksualiteit is in Oeganda verboden, net als in 30 andere Afrikaanse landen. De minister zegt dat hij kan bewijzen dat deze organisaties geld krijgen... om homoseksualiteit te verspreiden. Om welke organisaties het gaat, is niet bekendgemaakt. In Oeganda is lang gedebatteerd over de doodstraf... voor bepaalde homoseksuele handelingen. Na internationaal protest werd het wetsvoorstel toen geschrapt. Ouders van leerlingen van de christelijke basisschool in het Groningse dorp Visvliet hebben de school bezet. Ze protesteren tegen de dreigende sluiting. De school heeft 33 leerlingen en dat zijn er volgens het bestuur te weinig om te kunnen blijven draaien. Meer dan 30 ouders doen mee aan de bezetting. Deze school, het is een mooi gebouw, het is een veilige school. De kinderen gaan hier met een hele prettige manier met elkaar om. En het sluiten van de school betekent eigenlijk dat die kinderen uitwaaien naar verschillende scholen. En dat is toen aan ons dorp, willen we niet. De protest gaat nog even duren, want de ouders in Visvliet zijn van plan tot morgenochtend 11 uur te blijven. Toen besluit het weer vanavond en vannacht droog. Morgen overdag wordt het maximaal 22 tot 25 graden. Vanuit de zuiden neemt de bewolking toe en komt een enkele onweersbui voor. In de avond trekt er dan vanuit de zuiden een actief regengebied over het land. Met zware windstoten en kans op onweer. AMB Verkeersinformatie. De avondspit is zo goed als voorbij. Nog twee files, onder andere op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Gooi meer en het knooppunt Muidenberg 2 kilometer. En op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Daar staat tussen de afrit Berkel en Roderijs en Delft-Zuid 3 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Daarom sluiten we de A15 af tussen Tiel en Echteld richting Nijmegen. Steek dus niet zomaar van wal en ga eerst naar van A naar Doei! Door een betere doorstroming komen we verder. Bouwconnect, de grootste digitale bouwbibliotheek ter wereld. Bouwend Nederland bouwt hiermee sneller, duurzamer en efficiënter. Meer dan 5000 gebruikers raadplegen elke dag de informatie... over miljoenen bouwproducten van honderden fabrikanten. En die aantallen groeien snel. Meer weten? Ga naar bouwconnect.nl en sluit u aan. Ook Boon, Edam, Draaideuren en Jaga Convexco Klimaatbeheersing... zijn aangesloten op Bouwconnect. Bouw mee! Bouwconnect is een gezamenlijk product van KPN en de Twee Snoeken. Audi Topservice introduceert vaste onderhoudsprijzen. Heeft u bijvoorbeeld een Audi a 4 2007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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. En je hebt er ook een uh, goede conditie voor nodig vanavond bij dat EK Blaasvoetbal. We gaan zo echt horen wat dat is hoor. En uh, je hebt ook een goede conditie nodig voor het NK Tijdrijden in Emmen. Hier zijn Lucella Carrasso en Tom van het Hek. Gio Lippens, jij bent daar bij dat NK Tijdrijden. Je hebt zelfs een goede conditie nodig om dat NK een beetje goed te volgen. Want uh, het is allemaal niet zo als we dat uh, gewend zijn in uh, laten we zeggen de grote ronde, de Tour de France. Waar je de tijden gewoon uh, keurig aan je voorbij ziet uh, trekken. En dan meteen weten uh, wie er op tussentijden, op tussenpunten 1, 2 en 3 ligt. Dus is het zaak om vaak heen en weer te lopen. En uh, als ik nu voor me kijk, dan zie ik een scorebord. Dan zie ik Maarten Chalingi bovenaan staan. Maarten Chalingi, jawel. Hij is de beste van de eerste groep die gestart is met een tijd van 56-04. Dus net boven de 56 minuten. Kijk ik daar verder, zie ik zijn ploeggenoot Dennis van Winden... ook van Rabobank staan. Die heeft een tijd meer dan een minuut langzamer dan uh, Maarten Chalinkie. En dan staat Levi Heijmans, uh, toch een uh, baanwielrenner van naam. Die staat daar op de derde plek. Maar dat moeten we allemaal nog een beetje onder voorbehoud geven. Want uh, wij meenden ook F, uh, Rick Flens hier over de finish te hebben zien komen... in een goede tijd. Die zou in wezen tweede hebben moeten zijn. Maar mogelijk dat die tijd dus niet geklopt heeft. Maarten Tjalinki in ieder geval de snelste. En laat het duidelijk zijn, de echte snelle mannen... die staan nu aan de start, of zijn nu inmiddels gestart. Want we hebben ze allemaal langsgekregen hier na de start. Stef Clement als laatste, de viervoudig Nederlands kampioen... die oh zo graag die vijfde titel aan zijn palmarès wil toevoegen. Hij is van start gegaan, betekent dat iedereen in de tweede blok... op dit moment op weg is voor die tijdrit over 45 kilometer. Het hebben over borstimplantaten. Want tot duidelijk is welke borstimplantaten echt veilig zijn... moeten ze allemaal van de markt. Dat eist een groep vrouwen. Ze zijn een juridische procedure begonnen. Meldpunt Klachten Siliconen zegt dat niet alleen problemen zijn... met lekkende pipimplantaten, maar dus ook met meerdere... Jeroen Wollers hoorde namelijk dat die problemen veel en veel groter zijn. Aan de keukentafel bij uh, Olga Asberg. Uh, ja, Voor je, Olga, een bord. Met, ja Daarop liggen ze, hè? Ja, dat zijn de protheses. De rechterprothese is gescheurd. En daar kan ik de gel zo uitdrukken. Dat is uh, nogal plakkerig ook. En die uh, gel is dus in mijn lichaam gelopen. Of in ieder geval uh, heeft doorgelekt in de lymfeklieren. En de linkerprothese is uh, die is nog heel. Maar ook daar zaten siliconen buiten de prothese in het kapsel. En ze zijn ook vloeibaar geworden. Terwijl toen ik ze kreeg waren ze cohesief. En uh, een, een, ja, zeg maar een soort van harde ah, gel die er nooit uit kon lopen. Dus als je ze doormidden zou snijden, dan konden ze niet lekken. En ja, nu zijn ze vloeibaar. En voor de duidelijkheid, dit zijn geen pip-implantaten? Nee, dit zijn geen pip-implantaten. Uh, het zijn megan-implantaten, noemen ze ook wel allergan, zo heet uh, de fabrikant tegenwoordig. En uh, ze, ze worden ook wel eens natrel genoemd. En waarom heb je ze eruit laten halen? Ik was echt heel gezond, ik was nooit ziek. En na het, ja, na het nemen van die prothese heb ik toch allerlei dingen gekregen. Mijn vingers zwollen op, ze werden opeens stijf en hard. Mijn ringen pasten me niet meer. Ze kreeg ja, mijn trouwring niet meer aan, terwijl nou, ik was nog niet zo lang getrouwd. Um, en uh, ik kreeg opeens hele gekke puntjes op mijn vingers. Dus een soort, dat noemen ze dan, uh, pitting scars. Ja, dat zijn dat je littekentjes krijgt op je vingers. En ik, nou ja, daarmee uh, ben ik doorverwezen naar een... Sklerodermie-specialist en die heeft toen de, de diagnose gesteld. Het is een, een bindweefselziekte, een ziekte waarbij je dus veel bindweefsel aanmaakt. En bij een auto-immuunziekte is het eigenlijk dat het lichaam zich vergist. En nou, je eigen celkernen gaat aanvallen. Dus het kan in je, in je gezicht, ze hebben het over een typisch sclerodermie uh, uiterlijk... ...waarbij je gezicht dus een verstrakking krijgt, een soort uh, masker met een... ...je krijgt een hele kleine mond, uh, je slokdarm kan dicht gaan zitten... ...waardoor je niet meer goed kan eten... Je, je tanden zouden niet meer goed verzorgd kunnen worden, want je krijgt je mond niet meer ver open. Nieren en eh, darmen, daar is de kans bij mij kleiner op, maar ik heb de variant waarbij het op de longen kan slaan. Nou, daar zijn er ook helemaal geen medicijnen voor. Dus dan eh, krijg je een verbindweefseling in je longblaadjes, waardoor je ja, longfibrose krijgt. Je, je stikt. Uiteindelijk krijg je steeds minder lucht. Het bewijs, het wetenschappelijke, medische bewijs, is er voor de duidelijkheid niet dat dat door deze protheses komt. Nou ja, je hebt gescheurde protheses in je een gescheurde prothese in je lichaam gehad. Er zitten, ze zeggen dat er siliconen in je lymfeklieren zitten. Ik vind het ook een ja, naar idee dat dat ook heeft kunnen gebeuren, überhaupt. Mevrouw Singer, advocaat, u begint een juridische procedure... Om, om namens hoeveel mensen precies die implantaten van de markt te krijgen? Nou, eh, wat, wat er aan de hand is, is dat eh, er is een meldpunt de siliconen en die signaleren dat heel veel vrouwen bij hun komen... met allerlei lekkageproblemen en gezondheidsproblemen... ten gevolge van de siliconen. Blijkt het blijkt niet alleen maar om de pip-implantaten, het gaat ook om andere implantaten. En deze vrouwen hebben verzocht aan de inspectie om uh, te gaan kijken wat er aan de hand is. Er is verzocht om onderzoek, er is verzocht om de meldingen bij te houden. En als dat niet gebeurt, en dat gebeurt momenteel niet... is het misschien verstandig om die producten van de markt te halen. Hoe haalbaar is het, denkt u? Uh, nou, ik ben ermee bezig. Dus, en het, is, het lijkt mij uh, niet onhaalbaar. Want de inspectie voelde zich eerder niet geroepen na die individuele klachten van vrouwen om aan het werk te gaan. Waarom zouden ze zich nu wel geroepen? Nou, kunnen? het lijkt me ook verstandig om het eens dus aan de rechter voor te leggen. Want uh, er is heel veel met de inspectie gecorrespondeerd, uh, constateer ik. Uh, er is heel veel heen en weer gecorrespondeerd. Ge ge ge nou, het is uh, begin tijd te worden om eens aan de rechter te gaan en te kijken wat de rechter hiervan vindt. Nu was onlangs in het nieuws dat die PIP-implantaten uh, niet giftig zijn, niet kankerverwekkend. Er is niet zoveel aan de hand, zegt een Brits ja, rapport. Dat onderzoek dat zegt niet giftig. Dat is het enige wat ze zeggen, meer zeggen ze niet. En daarbij komt ook dat het dus niet alleen gaat om de giftigheid van die stoffen... of om de kankerverwekkendheid... maar ook om het effect dat die stoffen op je immuunsysteem kunnen hebben. En het effect dat lekkende siliconen op jouw lichaam hebben. Want het lekken van siliconen levert proppen siliconen op in je oksels... die ook naar je hals kunnen gaan of naar andere delen van je lichaam kunnen gaan. Dus er zijn heel veel neveneffecten van siliconen die misschien niet onder het kopje giftig vallen... maar die wel degelijk moeten worden meegenomen... bij het bekijken wat er nou met die siliconen aan de hand is... en of het wel veilig is om ze te gebruiken. Het ministerie van Volksgezondheid laat weten dat zij het verzoek zal behandelen. In de zomer wordt een hoorzitting gehouden met de betrokken partijen. Pas daarna volgt een uitspraak. Dit is de Radio 1 Sportzomer, De mix van nieuws en sport. Met Lucella Carrasso en Tom van Hek. We'll oh Zeg het maar, Tom. Lekker muziekje, hoor. Dit Robert Palmer uit 1979. Can we still be friends? Radio 1, Sportsomer Docs. Verhalen vanaf de zijlijn. Vanavond is het zover. Nederland staat weer eens in de finale van het Europees kampioenschap blaasvoetbal. Als u denkt blaasvoetbal, wat is dat? Met een rietje blaas je tegen een balletje op een tafel en daar kan je mee winnen. We waren er vaak dichtbij bij die overwinning. Maar altijd kwamen de Nederlanders net een beetje ademtekort. Behalve in 1958. Vincent Bijlo zit in het R-Dome van Zürich. En hij zit daar samen met Piet Huig, de matchwinner van toen. Een goede avond, dames en heren, goedenavond, welkom vanuit een tot op het laatste stoeltje uitverkochte Air Dome de Zurich. En hier zal over vijf minuten de EK-finale beginnen tussen twee landen waarvan eigenlijk niemand had verwacht dat ze in de finale zouden komen. Ze stelden allebei erg teleur, ze kwamen tegen elkaar uit in de voorronde. In de pool des doods werd die voorronde wel genoemd en toen kwamen ze niet verder dan een gelijk spel. Ze verloren daarna allebei. Kansloos van zowel Portugal als Denemarken. En, toch, en toch, toch, deze twee landen staan vanavond in de finale. Vol trots Nederland en Duitsland. Het kan heel merkwaardig lopen in het plaatsvoetbal. Er is veel kritiek geweest op de organisatie, de EPFA, die dit kampioenschap organiseert. De regels zouden te strak zijn. De regels schrijven namelijk voor dat als er een verkoudheid is geconstateerd bij ook maar één van de teamspelers dat het hele team uit het toernooi wordt genomen. En precies dat is gebeurd bij Portugal en Denemarken. Daarnaast is er een enorme geruchtenmachine op gang gekomen. De Nederlandse en de Duitse spelers zouden rondlopen met virussen die verkoudheid veroorzaken. Virussen waarvoor zij zelf immuun zouden zijn en de tegenstanders niet. Dus die zouden verschrikkelijk besmet worden. Dat is absolute de Ik heb vanmiddag alle spelers geïnterviewd en ik heb echt nog helemaal nergens last van een klein kikkertje in de keel. Maar dat is ongetwijfeld mijn eigen sigaar. Ik zit hier vanavond overigens niet alleen. Ik zit hier met ons nationale blaasvoetbal-icoon Piet Huig. Piet Huig, hij was matchwinner in uh, 1958-58. De allerlaatste finale waarin Nederland ooit stond van een EK. Was in Alma-Ata destijds. We gaan even om het geheugen op te frissen. Luister naar een klein stukje radiocommentaar van die wedstrijd. En het heeft er alles schijn van, luisteraars, alsof bij zowel Nederland als bij het team van de Sovjet-Unie de pijp leeg is, de klok dicht onverbindelijk de laatste seconde van deze wedstrijd weg. En met die gelijke stand betekent dat, terwijl het Huig nog één keer aanlegt voor dat wat misschien de laat. Nederland is Europees kampioen dankzij Piet Huig. Nederland, Europees kampioen! Piet Huig, Piet Huig, Piet Huig, Piet Huig. U bent er uh, nog steeds geëmotioneerd van, uh, meneer Haak. Ja. Uh, ik heb het nooit meer teruggehoord. Uh, nooit, nooit meer dit. Maar als ik dit zo weer hoor, ik, ik, ik zie mezelf gewoon weer staan aan die tafel. Ik stond daar. Te wankelen aan die tafel, te wankelen, dat heb je natuurlijk met die hele lucht in Almahaten. Die hele luchten. Zoveel kracht had je nog nodig. Je moest natuurlijk de hangen blazen, dezelfde, hoeveelheid lucht verplaatsen. Ja, dat hadden die russen, die hadden dat natuurlijk ook. maar. Die Russen die hadden, die hadden een hoogtestage gehad en dat hadden wij natuurlijk niet. En daar hadden we geen geld van. Maar daarom was uw triomf des te groter natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja. want we hadden ook geen longvergroters natuurlijk en dat soort dingen. Longvergroters? Ja, dat was pure doping, hè. pure doping. Dat hadden die Russen. Dan kreeg je een longinhoud van, van, van, van 12 liter. Kreeg je daarvan. Nee, maar wij hadden niks. We hadden niet men men mentelsnoepjes. We hadden mentelsnoepjes, die moesten we nog eens zelf betalen ook. Maar wat gebeurde er nou precies in die allerlaatste minuut? Waar haalde u de kracht vandaan? Het was, het was, het was haat. Het was pure haat. Pure haat tegen die Paul Wolf. Zo te schurf dan die man. Die man die stond gigantisch uit zijn bek. En dat je en dat zo over die tafel. Ja, dat, dat deed hij erom. Het was pure, vuile pens. Was het vuile pens? Dat... En ik was zo verschrikkelijk kwaad. Die bal die, die komt voor een pijpje. En ik, ik neem hem op mijn straal. Maar, ja, die stoot binnen drie dagen buiten westen geweest. Maar we waren wel weer een Europees kampioen. En blijvende gehoorschade natuurlijk heeft u ook over. Ja, Trommelt is geknapt, maar goed, we, we hadden het wel op zakken. En wat vindt u van het huidige blaasvoetbal? Ja, laten we vooropstellen dat, dat, dat, dat Nederland hier niet had mogen staan. En ja, hoe lullig het ook klinkt, ik bedoel gunsen het echt daar niet van. Ik gun het echt, maar het had niet gemogen. Had niet gemogen. Want het, je gaat geen teams uit een toernooi halen omdat er toevallig eentje verkouden is dat we dat voor een ongelooflijk nietje wij speelden altijd altijd speelden wij verkouden griep open tbc of niet we speelden ja er zijn een paar jongens en die hebben het er niet levend van afgebracht die sturen we voor de sport, maar ja ja ja ja echt ja, waar ik uh, en ik zit hier graag hoor dat niet van ik zit hier graag hartstikke leuk maar we hadden gewoon niet mogen spelen, niet mogen spelen. Maar we staan hier wel en we hopen natuurlijk op een herhaling van 1958. En dat was mag, maar wat mij betreft mag dat iets sneller... dat winnende doelpunt mag wat mij betreft eerder vallen. Het zal verschrikkelijk moeilijk worden vanavond... want Duitsland speelt in zijn sterkste formatie. Laat ik het Duitse drietal even aan u voorstellen. Op doel staat, zoals altijd, Jens Bokkelmoend... Aan de linkerkant van de tafel hebben wij Gerhard Schwijnwaffel. En aan de rechterkant staat Bodo Pfeiffer. En zij gaan het vanavond opnemen tegen Peter Bronchi. Bronchi die als die vanavond zijn doel schoonhoudt... het record overneemt van de schot Fred Sky. Sky die hield in 1966 maar liefst 16 minuten zijn doel schoon. En 16 minuten, ik kan dat u bezweren, dat is bij blaasvoetbal godsgruwelijk lang. Bronchi, hij staat dus op het doel. En op links aan de tafel hebben wij natuurlijk Nigel De Long. En aan de rechterkant staat Kevin van der Lucht. Ja, ik heb nog met zijn opa gespeeld. Die was ook ontzettend leuk. Aanvoeders, Waffle en De Long. Ze schudden elkaar de hand. Geven elkaar nog een schouderklopje. Er wordt getost. En. Nederland begint van ons af te spelen. Is, is dat gunstig, meneer Huij? Nou ja, dat maakt niet zo veel uit. Die, die tweede half spelen we toch de andere kant op. De bal ligt in het midden en daar klinkt het eerste fluitsignaal. En de bal is meteen voor de Duitsers. Zwaarnwaffel. Zwaarnwaffel speelt even terug naar doelman Bokkemoend. Hij wijst met zijn pijpje waar hij de bal gaat blazen. Bokkemoend blaast naar Zwaarnwaffel. Zwaarnwaffel, naar Pfeiffer. Pfeiffer, nog steeds, Pfeiffer, pfeifer nog steeds. Goede onderschepping daarvan, de long, de long, de long, de long. Waar kan hij heen, waar kan hij heen, waar kan hij heen. De long, Open kort, op, kort op van de lucht. Even terug naar de long, van de lucht, terug naar de long. De long, de long, van de lucht, de long, de long. De long zit zwijnwaffel heel goed tussen. Zwijnwaffel geeft oh, een heel leep daar naar Pfeiffer. Pfeiffer nog steeds, Pfeiffer nog steeds. Oh, en hij zit erin, hij zit erin, het eerste doelpunt. Hij zit erin, het is niet te geloven. Nu al een doelpunt tegen het, nu al. Bronchi. Bronchi blaast snel uit. Oh, recht in de straal van Pfeiffer, daar, recht in de straal van Pfeiffer. Pfeiffer, Pfeiffer, Pfeiffer. 2-0, 2-0, 2-0. Achter die bal, de lucht achter de bal houden. Altijd de lucht achter de bal houden. Bronchi. Bronchi? blaast weer uit. En weer zit die vijver daartussen. Weer, weer, weer zit er tussen vijver. Vijver naar zwijmwaffels, zwijmwaffels, zwijmwaffels, zwijmwaffels. 3-0, 3-0. -no. -no. Ik ga er meer. Ik ga er niet. meer. Meneer <tie> Ja? En dan is het ook nog eens 4-0, zeg. Ik moet reanimeren. Het is goed dat ik dat geleerd heb. En dan is het ook nog eens 5-0. Het lijkt me niet dat, dat, dat het me dit gaat lukken. Het lijkt me, ik, ga, ik loop even, luisteraars, even naar beneden om even... Even, het is 6-0 al. Ik even naar beneden om iemand van de Reservebank te halen van Nederland... die iets meer lucht heeft om meneer Huig te reanimeren. Ik geef u ondertussen even terug aan Hilversum. Ja hoor, 7-0. Dit worden drie dubbele cijfers vanavond. Terug naar Hilversum. Nou, het lijkt een gelopen race, dus we houden u op de hoogte van de ontwikkelingen in oh, Zurich. Ja. U hoorde Vincent Baylo en de technicus in Zwitserland, ook heel belangrijk was Arno Peters. The eastern world it is exploding violence flaring ball is loaded you're old enough to kill but not provoked Je don't believe in war boards and gun you're toting and even the Jordan River has bodies floating but you tell me over and over and over again my friend I you don't believe we're on the eve of destruction don't you understand what I'm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 Mondharmonicaatje erbij natuurlijk. Hè? 1965, Barry McQuire, Eve of Destruction. Even voor half acht, we gaan naar het NK tijdrijden. Gio Lippens, hoe is het daar bij jou? Het is druk in Emmen, veel volk langs de weg en dat maakt het toch wel leuk. Om het afgelopen jaar waren de NK's zeker bij tijdrijden wat minder bezocht dan dit NK. En we hebben mooie tijden hoor. De snelste tijd tot nu toe, tussentijd heb ik het dan over, van Lars Boom. 27, 49 over de helft dus van die 45 kilometer. Tweede tijd daar gereden door Wilco Kelderman, het grote talent. De man die zo goed reed in de tijdrit in de dauphiné Daar vierde werd tussen de erkende tijdrijders. Hij 28 blank, dus nog maar 11 seconden. Langzamer dan Lars Boom. En dan hebben we een derde tijd hebben we staan voor Martijn Keizer, Ook een jonge man die uh, uh, bij vakantie Soleil rijdt... en uh, nu toch ook eindelijk wel eens een keer wil laten zien wat hij op die tijdrit kan. Hij heeft een goede ronde van Italië gereden. Zat vaak in de ontsnapping, maar tot een overwinning kwam het niet. Zal het hier waarschijnlijk ook niet gebeuren. Maar hij rijdt dus in ieder geval niet ver verwijderd van die toptijd van Lars Boom. Dat betekent dat we aan de tweede groep bezig zijn. De snelste tijd aan de finish is nog steeds gereden door Martin Cialinghi. 56-04. Maar hij moet vrezen... Dat... Dat zijn tijd straks verbeterd gaat worden door de echte kanonnen. Giolippis was dat vanuit Emmen. Na half acht gaan we naar de cultuurzomer. We gaan naar Desmet. Met. Jelly Brouwer, wat, wat ga je doen vanavond? Uh, ja, filmmaker Wim van der Aar is de gast. Hij is regisseur van heel bekende reclamefilms... en hij heeft nu zijn eerste bioscoopfilm gemaakt. Gaat morgen in première. Een heel bijzondere film, want het is namelijk gemaakt... aan de hand van geluidsbanden die hij jaren geleden heeft gekocht... op het Waterloopplein. Maar eerst luisteren we naar het nieuws gelezen door Mark Visser. KPN heeft geen koper of partner gevonden voor zijn Duitse dochter E. Er is met verschillende partijen gesproken, maar zonder resultaat. Volgens de telecomconcern komt dat door de crisis op de financiële markten. E is een van de succesvolste onderdelen van KPN. Een verkoop of partnerschap werd gezien als een manier om de aandelen KPN meer waar te maken. Nationale ombudsman Brenning Meijer doet onderzoek naar het schoppen van een arrestant door een Rotterdamse agenten. Hij is geschokt door het heftige optreden van de politie. De zien is hoe een agenten een man verschillende keren schopt, zonder dat daar aanleiding voor lijkt te zijn. Oeganda verbiedt 38 voornamelijk buitenlandse hulporganisaties... omdat ze homoseksualiteit zouden promoten. Dat heeft de Oegandese minister van Ethiek gezegd. Hij kan naar eigen zeggen bewijzen dat de organisaties geld krijgen... om homoseksualiteit te verspreiden. Om welke organisaties het gaat, is niet bekendgemaakt. En de UEFA begint opnieuw een onderzoek naar wangedrag van Kroatische supporters op het EK. Tijdens de wedstrijd tegen Spanje zouden fans maandag vuurwerk hebben afgestoken... en spandoeken hebben opgehangen met racistische teksten en symbolen. Kroatië verloor met 1-0 van Spanje en werd daardoor uitgeschakeld op het EK. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. De Radio 1 Cultuurzomer. Hier is Jelly Brouwer. Goedenavond. In de eerste aflevering van de Cultuurzomer... althans de tweede, gisteren begonnen we... is uh, filmmaker Wim van der Aert te gast. Hij is regisseur van heel bekende reclamefilms. Albert Heijn, Beter Horen, Nike, Tempo Team, om hem maar wat te noemen. En hij heeft er ook heel veel prijzen mee gewonnen, hè, Wim. Ja. Uh, verschillende lampen, palmen en twee keer uh, Eurobest. En uh, je wordt geroemd om je humor en uh, de omgang met de bekende Nederlanders... die uh, dan tevoorschijn uh, worden getoverd in de commercials... en het regisseren van de acteurs. En ik vroeg je net of je ook wel eens een van de Oranje-spelers uh, hebt geregisseerd... maar dat is niet het geval. Niet, ik heb heel veel voetballers gehad, maar niks, niet, geen, geen speler van dit elftal. Welke nee. voetballer, bijvoorbeeld? Nou, Soares, onlangs nog. Dat was onlangs, een paar jaar geleden. En eigenlijk voor Albert Heijn, toen in verband met de voetbalplaatjes... We hebben toen heel veel oh, voetballers gehad. Ja, ja, ja, en laten die zich een beetje regisseeren door Wim van der Aij? Jazeker. Ja, en dat is allemaal geen probleem. De, de grap was, bij, zeker bij voetballers... Die, ja, die hebben juist heel veel uh, houden vast als je, uh, nodig als, als je ze regisseert. Dus je luistert heel goed. Ja. En ze zeggen ook geen gekke dingen tegen de regisseur. Nee. nee. <lacht> ze luisteren gewoon en. Ze luisteren lot. heel goed, ja. Goed. Uh, een paar huishoudelijke mededelingen en reacties uh, kunt u kwijt uh, via Twitter... Uh, hashtag Radio 1 sportzomer En we zijn ook via de webcam te volgen en dat is dan die van Radio 1. Goed Wim van der Aar, je zit hier nu in een heel andere hoedanigheid, namelijk niet als de maker van commercials, maar uh, je hebt je eerste film gemaakt, ja. bioscoopfilm vanaf morgen in de bioscoop, afgelopen maandag in première gegaan voor je vrienden. Zeker. Uh, en er stond uh, daar net een hele mooie recensie, vier sterren krijg je in het, uh, in het parool. En naar mijn idee terecht, want het is een Heel bijzondere en intrigerende film die je hebt gemaakt. Volgens mij ook nog nooit eerder vertoond. Want je hebt een film gemaakt op basis van geluidsbanden. Ja. En die geluidsbanden heb je gevonden jaren geleden op het, uh, het Waterlooplein. Je verzamelt namelijk al jarenlang geluids- en filmbanden. Ja, zeker. Uh, van amateurs. Daarover later meer, <lacht> als we de tijd voor hebben. Uh, maar eerst even naar de geluidsbanden die je kocht jaren geleden. Geluidsbanden van Guido van Waveren. Wanneer was het precies en hoeveel? Nou, ik ik heb zijn '96 gekocht op het Waterplein, maar toen wist ik nog niet dat van dat het vergide was natuurlijk, maar ik wist ook nog helemaal niet wat er op stond. Ik, uh, ik was ook eigenlijk, eigenlijk, niet eens van plan om het uh, te kopen. Maar ik kijk altijd in bandrecorderspoelen of daar ook in die doosjes of daar mm -hmm. ook film in zit. Want het, mijn, mijn, mijn eerste zoektocht is altijd amateurfilm. Logisch, als filmregisseur. Exact. Mm -hmm. Maar uh, daar zat er niet in, Er zat bandencordespoelen in en daar stonden eigenlijk hele mooie titels, handgeschreven titels op de wandrecorderspoelen uh, uh, En dat trok mij aandacht eigenlijk. Want daar stond op bijvoorbeeld Nello Dijk, communezinnig. Maar goed gek. Ruzie over wijnflessen. Nou, meer van dat soort dingen. En dat, dat, toen, ja, ik dacht, nou, dat, dat moet iets bijzonders zijn. Dat moet ik ja. Hoeveel heb je ervoor betaald? Weet je nog? Tien gulden. Tien gulden. Ja. En hoeveel was het dan? Was het één doosje? Nou, niet? het was een doos vol. En, en ik wist toen niet hoeveel... En ik wist, ja, ik had helemaal geen bandrecorder. Dus ik wist helemaal niet zo goed waar ik mee moest. Maar ik, ja, ik, ik dacht, dit moet ik hebben. Wie weet, uh, heb ik daar wat aan? Intrigerende teksten ja. die erop stonden. Ja. En toen? Heb je het la jaren laten liggen? Of ben je nou, ik heb het wel even luisteren. moeten laten liggen. Want ik had geen bandrecorder. Ja. Dus uh, die heb ik geleend. En toen kwam ik er ook achter dat de tapes op verschillende snelheden waren opgenomen. Dat, dat, dat kon je met een bandrecorder, zeg maar, als je, je kon verschillende snelheden kiezen. om ja, langer de tape te kunnen gebruiken dan die uiteindelijk kon, zeg maar. Mm -hmm. Dus um, ik, het eerste gesprek wat ik hoorde integreerde me gelijk al heel erg. Dat was echt een, bijna een, ja, een dare onbegrijpelijk uh, uh, gesprek. Want, wat was het? Nou, dat ging een gesprek tussen een man en een vrouw en die, blijkbaar kenden ze elkaar wel, maar hadden met elkaar een tijd niet gezien of gesproken. En op een gegeven moment, en dat gedeelte zit ook in de documentaire, zegt iemand, vraagt de vrouw en de man van, uh, heb je een baard of zo? En dan zegt hij in eerste instantie... Ja, had ik wel, kan ik, ik wel gehad hebben, heb ik wel. Hij ontkent het heel erg, maar hij heeft gewoon een baard. En dan merk je dat ze elkaar wel hebben gekend... en, en dan komt een heel gesprek los. En dat was heel, ja, dat vond ik wel heel weird... maar ook heel integerend. Ja. Ja, ja, en deze, want ik herken het onmiddellijk... Ja. deze geluidsscène zit in, uh, ja. in de film. Ja. En ik weet nu dat die man Guido van Waveren is. Ja. Maar dat wist jij natuurlijk op nee, dat moment helemaal niet. helemaal niet. Ik? Dat heb ik pas veel later ontdekt. Op een gegeven moment uh, hoorde ik zijn naam wel, dus wist ik wist wel wie hij was, maar dan weet je nog niet wie het is. En dat. Uh, wat dat, een bizarre ontdekking ja, toch? Ja, Dan ben ik toen eerst in een telefoonboek gaan zoeken. En van Amsterdam? Van Amsterdam. En daar stond hij niet in. En. Uh, dus dan maakte het al gelijk het zoeken al een stuk mo moeilijker. En toen ben ik, want internet was het toch niet echt nog, hè, zeg maar. Dat, uh, toen, uh, wat ik heb in uh, ik gevonden. En toen was alles nog niet zo nu zeg maar uh, makkelijk uh, vindbaar. Mm -hmm. Maar uiteindelijk stond er uh, een, uh, een gedeelte op waar ik, ik andere namen ook hoorde van de familie. En toen, via een vriend van mij, die uh, nogal veel verstand heeft van film, die ook bij het AI werkt, die zei: Volgens mij heb ik een film van die familie. En dat bleek, uh, uh, dat bleek ook zo te zijn. Achteraf week, toen vermoedde ik het alleen, maar achteraf weet ik, nu weet ik het zeker dat het zo is. Dat was een huwelijk van die familie uit 1920. Wauw, ja. maar wat een toeval. Ja, zeker, ja. Dus die vriend was ook al geïnteresseerd? Want daarin... Nou, dat, elkaar ja, misschien? Ja, nou ja, dat is een vriend, een vriend van mij, Rommy, En die uh, is iemand die gewoon uh, eigenlijk alles weet van de Nederlandse film. En dat is zijn specialiteit ook. Ah. En uh, ook wel een, een goed geheugen heeft. En dat... Uh, ja, die wist dat zich nog te herinneren. Ja. Even naar die familie. Ja. Want uh, toevallig had ik van dit weekend een vriend op bezoek. En ik had het over de Van Waveren-tapes, want mm -hmm. zo heet het. Hij komt uit de bollenstreek. Hij zegt toch niet van de familie Van Waveren. Ja. Want het is een heel beroemde... Ja, nee, die... Exact. Het is, het is een hele beroemde uh, bloembollenfamilie. Ja, klopt. De zaadtelers, hè? En ja, dan... ook. Ja, ze hadden uh, granen, suikerbieten, uh, bloembollen. En uh, ze zijn ook de bedenkers van de keukenhof. Dus dat is... Uh, ja. En dat is dan de vader van Guido, ja, de vader heb jij van ontdekt. Ja, precies, ja. En toen kwam ik al achter meer, zeg maar, door. Omdat ik, als je dat eenmaal weet, zeg maar, dat, dat, zo'n dat, zo bloembollenfamilie... ja, dan, kan je, dan heb je, kan je wel weer meer dingen vinden over, ja, over die familie. Maar nog niet over hem. Nee, precies. Nee. Want wie is Guido? Wat heb je ontdekt? Nou, wat ik ontdekt heb, is dat hij... Uh, um, eigenlijk de dingen die ik eigenlijk van hem weet, komen allemaal uit de tapes. Want op een gegeven moment... Uh, is er ook, zijn er gesprekken waarin hij heel veel over zijn verleden vertelt tegen anderen. Mm -hmm. En daardoor wist ik heel veel over zijn verleden, maar ook wie hij was. Want ik kon nergens iets van hem vinden, in de archieven niet... en ook niet uh, uh, in, de, in, de, in de bibliotheek of zo. En maar, de familie zelf, want je ontdekt... Nou, dat heb ik toen weer te zoeken, maar ik kon nergens de familie vinden. Nu weet ik ook dat die familie ook allemaal overleden was. Dus al die op de tees voorkomen mm -hmm. en Guido zelf ook... En um, ja, dat, dat wist ik toen natuurlijk helemaal niet. Dus je bent op zoek naar nabestaanden en familieleden. En uh, die heb ik niet kunnen vinden. Uiteindelijk heb ik een neef van hem gevonden, Ben van Waveren. Maar ook weer via een hele grote omweg ben ik achter hem gekomen. En hij heeft me heel veel informatie en papieren gegeven, foto's en uh, amateurfilms van de familie. Zullen we even gaan luisteren ja. naar een uh, fragment waarin we een gesprek horen tussen Guido en zijn moeder? Ja. Uh, ze hebben ruzie. Misschien moet je nog iets meer over. hun uh, ja. nou, contact of. Ja, over... nou, ik heb het. Zij hebben een soort van haat-liefde nou, haat relatie. <laughs> en uh, zij. Uh, zijn moeder is bijna altijd bezig met haar ding. En dat haar ding is. Zij is continu op zoek naar de ware identiteit voor William Shakespeare. Want zij is haar ervan overtuigd dat hij naar Nederland is gevlucht. En bevriend is met Rembrandt. En dat ziet ze allemaal terug in de schilderijen van Rembrandt. En haar vindingen, daar vertelt ze het over. Je Dit denk, maar... klinkt ook behoorlijk dadeïstisch, hè? Ja, het is een beetje de Nederlands Da Vinci code, dus ik was te denken. Zeg maar het een <lacht> aantal, aantal dingen die erin zitten, die zijn gewoon... Ja, dat, dat, ja, dat is puur pseudowetenschap, zeg maar. Of in ieder geval dingen waarvan je denkt, nou, dat is veel te ver gezocht. Ja. En dat, dat merk je aan Guido ook, dat hij denkt, want hij heeft die verhaal al jaren gehoord en hij totaal niet geïnteresseerd. Dus elke keer als zijn moeder weer met dat verhaal begint, hoor je hem gewoon niet luisteren, maar ja. ja en... En, en, en, en er zijn dan ook momenten dat het uh, uh, wat normale gesprekken zijn, maar de andere kant is vaak dat als ze uh, gesprekken hebben, zijn, hebben ze meer ruzie met elkaar dan... Of tenminste heel veel gesprekken ja. eindigen in ruzie, Hierbij moet ik nog wel even zeggen... dat blijkt op een gegeven moment ook uit de film... dat zijn moeder wel de eerste vrouw is die bouwkunde ja. uh, heeft gestudeerd. Ja, zeker. En ook een waanzinnig mooi huis ja, heeft het uh, bijzonder, Ja, het is een bijzondere vrouw. Ja, en toneelstukken heeft geschreven. Ja, het is een vrouw die gewoon... zeker in haar tijd, in, in de jaren dertig... was zij toehoorder in eerste instantie. Want vrouwen mochten nu niet afstuderen in, in, als architect. Oh, ja, ook nog. Ja, maar zij, dat heeft ze allemaal wel gedaan. Zij is in Nederland echt de tweede vrouw die echt architect is, zeg maar. Ja. Maar op een gegeven moment is er iets misgegaan, maak ik toch wel op ja. uit, uh, klopt, uit ja. jouw film. Ja. Hier hoorden we een ruzie tussen de moeder en, en de zoon ja. over wijnflessen. Ja. Ja. Zou je nog even in herinnering willen brengen van die duizenden guldens die je mij hebt aangeboden voor reizen niet. die ik niet geaccepteerd heb. Nou, die zijn ruimschoots gecompenseerd met een paar stomzinnige flessen wijn die waar je geen cent voor betaald hebt. Is dat het gaat het niet. Het gaat om het feit dat je ze hier achter zon. Als je de volgende dag had gezegd: sorry, ik kon niet slapen, ik ben vannacht naar beneden gegaan. En dat je gezegd, die flet is op, zegt dat dan moeder, dan had ik dat anders gevonden. Maar je, je wist, je wou niet eens je herinneren. Als je er drie keer had opgedronken. Er is helemaal geen drie sprake keer, van. Luister, nou, laten we nou eens even er de zaken nog op reizen. Plaatkamer. Er is geen sprake van dat ik mij niet wou herinneren. Jij bent degene geweest die herhaaldelijk heeft gezegd: volgens mij heeft de meter opnemer die flessen ontsteemt, ja, waarop ik, ik jou heb gezegd, verdenk ja. die man er niet van, ik want dat zal ik wel geweest zijn. Ik kan het niet dat jij daar in dat keldertje die drie flessen weg gaat halen en dat je dat dan niet gewoon opgeeft Nou, laten we het gebruiken. Ik loop van. naar die wijn te zoeken, vader en ik verdenken, we die vent van. Ik heb je onmiddellijk gezegd, doe dat niet, want ik vermoed dat ik dat wel ja, gedaan heb nou, en ik kon er het niet het regeren. Ik weet niet dat je drie keer een flessen opdrinkt, dat weet je toch? Nou ja, goed. Ik vind dit een zeer onbeschofte manier van optreden... die okay. ik ja. verder niet accepteer. accepteer. En als je dit handhaaft, dan zeg ik... dan kan jij wat die centen betreft... Ja, ik heb mensen al nooit en... zo gedistingeerd ruzie horen maken. Nee, het is echt... Um, nou ja, dat, dat is wel hun onderlinge verhouding, zeg maar. De, hoe zij met elkaar ruzie maken, dat uh, is... ja, ongelooflijk. En over vaak het meest vreemde onderwerpen of... Uh, ja. Waarvan je bijna denkt: van, Ach, waar gaat het over? Ja, ja. ze houden elkaar behoorlijk uh, bezig op die manier. Zeker. Zijn het nu alleen telefoongesprekken die hij heeft getaped? Of ga, nam hij ook wel zijn bandrecorder ja. mee? Als hij er... Ja, dat heeft hij zeker. Hij heeft een aantal keren gedaan. Maar, zeg maar 90% zijn telefoongesprekken. Maar hij heeft een aantal momenten dat hij twee keer heeft hij zijn bandrecorder mee naar buiten genomen. En twee keer heeft hij, of drie keer, heeft hij zichzelf opgenomen. Gewoon in een dronkenbui als een soort van dagboekachtige notitie, zichzelf opgenomen. Hè. En heb je enig idee waarom die is gaan opnemen? Nou, dat, heb ik, dat is wel iets waar, wat me natuurlijk altijd heeft ja. bezighouden. Maar ik denk, en, en dat heeft Nel, iemand die anders ook in de film voorkomt... bevestigd dat wel een beetje. Dat was zijn vriendinnetje? Hè? Ja, vriendin, ja. En uh, dat hij eigenlijk gewoon een freak was. Hij wilde gewoon heel graag weten wie, wat, wanneer over hem had gezegd. En dat wilde hij gewoon uh, controleren. Hm. En... Uh, ja, ook vastleggen. En ook bewaren, want dit soort dingen ook. Dat, dat was nog het meest boeiende, vond ik. Heel veel dingen had hij opgenomen. Maar ook En ook betiteld als volge oude hoer. En daarmee geef je eigenlijk aan, dat is niet zo interessant. Ja. Maar toch bewaren die het. Nou, dat vind ik ook wel trouwens... De, uh, uh, ik vind het een prachtige film, maar dat is ook zeker jouw verdienste. <lacht> uh, dat je de moeite hebt genomen en het geduld hebt opgebracht... om al die banden te beluisteren, want het nee. is natuurlijk, ik bedoel, ieder ander zou afhaken. Nou, het kostte me totaal geen moeite. Nee, nee, <laughs> nee echt, totaal niet, niet nee. nee. Hoeveel het, uur? 60 uur, meer dan 60 uur. En um, nee, ik deed heel vaak, uh, zet ik het op, uh, s'avonds, als ik dan even ging eten of iets. Dat, uh, dat meen je wel, mee. al, Ja, Ja, uh, en dan ondertussen luisterde ik het gewoon en soms maakte ik aantekeningen. En dan hoor ik een sleutelwoord waarvan ik dacht... nou, dan kan ik op Door op doorresearchen of uh, uh, uh, aanknopingspunten vinden. Maar uh, ja, ik vond het heel erg boeiend. Het integreerde me heel erg. Het was, ja, het was vanaf dag één eigenlijk dat ik het uh, luisterde... Ja, was het heel erg uh, verslavend. Hm. Terwijl veel anderen zullen hebben gedacht... psychiatrische patiënten, uh, nou waar moeten ja, we ermee? Nou, nee, maar ik, ik voelde een soort van uh, tragedie. En ik voelde ook echt dat ik er iets mee moest... En zeker toen ik er ook nog steeds uh, meer. Nou, toen ik erachter kwam waar hij waar, waar heeft gewoond. Want ik kende dat huis uit Haarlem. Uh, maar ik kwam er ook achter dat mijn opa. Ik, ik, vroeg, ik vertelde het aan mijn vader. en die zei: Nou, nah, maar Van Waveren ken ik wel. Hij heeft ook wat erbij gewerkt. Dus het was meer van dat soort dingen. Ik kwam er echt allemaal uh, nou, bij elkaar. en ook in mijn richting om op. Ik dacht: nou, hier moet ik iets mee. Ja, ja, ja. Ja. Dat beschrijf je trouwens ook prachtig. Je bent zelf ook te zien. In... Ja. In... Goed, Goed, we thuis. gaan even luisteren naar muziek. Uh, je hebt ook veel uh, muziek laten componeren ja, door een zeker. goede vriend van je. Ja, Roland van Oosten, ja. ja. Van? Van Caesar, vroeger. En vroeger. Jaren tachtig bent hij. Ja, exact. Ja, Amsterdam. En toen, uh, ik heb, vroeger maakte ik heel veel videoclips voor hem. En uh, hij was ook een van de eerste waar ik aan de dag van... Nou, als ik muziek wil hebben, dan laat ik het hem, laat ik het hem componeren. Want ik vind uh, zijn uh, stukken die hij schrijft... en ook dingen die ik laatst veel van hem heb gehoord... Ja, dat, dat past perfect bij de film. En hij heeft echt ook heel erg mooie dingen gemaakt voor deze film. En bij alles ook veranderd, gecomponeerd, weer opnieuw uh, uh, dingen samengesteld. En dat vind ik echt een heel mooie samenhang met de, met de film. En jij hebt in, in de tijd ook de clip gemaakt voor Situation Complication. Ja, ja zeker, of Caesar. zeker, zeker. Ja, ja. Ja, zo klonk dat dan in de jaren tachtig. Ja, situation, complication. Ja. Um, de cultuurzomer, daar luistert u naar. Wim van der Aar is de gast. Hij is filmmaker en morgen gaat zijn eerste bioscoopfilm in première. film die hij maakte aan de hand van geluidsbanden die hij jaren geleden kocht. op het Waterloopplein ja. voor een tientje. Ja, tien gulden. Wel te verstaan. Ja. Toen leefde Guido nog, hè? want hij is ja. in 2006 overleden. Overleden, ja. gevonden in ja. de Gracht. Ja, zeker. Leefde toen als een zwerver. Ja. Maak ik op uit jouw film. Ja. Heeft hij ze misschien zelf aan jou verkocht? Nou, dat, dat was wel eens. Uh, zo had ik wel in mijn scenario geschreven, zeg maar. Dat misschien hij dan wel degene was die het aan mij verkocht had. Want je had daar geen beeld meer bij wie jou. Nee, ik heb heel vaak dat beeld van zeg maar, Waterloplein, zeg maar, die uitstalling. Uh, uh, terug proberen te halen. Van hoe zag die man eruit die hij aan mij verkocht had? En lager misschien wel meer dingen. Van hem. Want nu weet ik dat hij ook veel fotografeerde en ook heel veel gefilmd had. Misschien dacht een deel van zijn inboedel daar wel. Ja. Mm. Ja, helaas, ja, dat kan ik me niet meer herinneren. Maar, het is, uh, maar dat, dat, dat idee had ik altijd wel. Zeg maar. Oorspronkelijk dacht ik, van, ik ga terug naar, in die film naar de water, Waterloopplein. Mm -hmm. En daar tref ik Guido, dat hij het aan mij verkoopt. Ja, dat was, ja. Ik weet niet of ik nu goed genoeg duidelijk heb gemaakt wat, uh, hoe bijzonder die film is... in de zin van dat uh, het echt alleen maar... dat moest ik mezelf ook steeds realiseren terwijl ik naar de film keek... Ja. van hé, hey, ik zit naar geluidsbanden te kijken. Ja, ja, want uh, je hebt niet eindeloos familieleden, want die waren er ook niet meer, ja. uh, geïnterviewd. Ja. Het is geen uh, ja. doorsnee documentaire verder ja. van dat... Uh, we luisteren dus nog naar een fragment uit Goed. de film. En je wordt, wordt namelijk steeds duidelijker wie die Guido was. Ja, en wat zeker. er is ja. gebeurd. Uh, in het volgende fragment hoorden we een gesprek. Een telefoongesprek wederom. N nee, met stom is, is een, oh, gewoon, ja, gesprek. Is een ja. gewoon gesprek. Oh ja, is een gewoon gesprek. De advocaat van de familie. Ja. En dan wordt hem iets duidelijker. En ons dus ook. Er werd altijd verteld, je moet voor Guido. Die moet heel voorzichtig leven. Want die heeft een hersensletsel. En we geloofden het geen van alle strekken. Dus nee, iemand geloofde niet. Terecht geloofde niemand dit. Het is gewoon niet waar met andere woorden, mijn moeder heeft. En ja, helaas is dat gebeurd. Ja. Die heeft een je moeten bedenken. Ja. Om niet te hoeven zeggen, ja inderdaad, hier kan een kind niet functioneren in dat gezin. Nee. Die kan daar zijn schoolwerk niet in maken. Want u moet niet vergeten dat ik tot mijn dertiende in het bed van mijn vader heb geslapen naast mijn moeder. Terwijl mijn vader al lang op een andere kamer sliep. Ja. En ik hoorde iedere avond de oorlogsverhalen en de sorris. En de fouten die mijn vader nog wel dat nu weer gemaakt ja. Dat hoorde ik, en mijn moeder ging niet vroeg naar bed. Nee. En dan was iedereen verbaasd gezeten van vanmorgen de moeder om uit mijn ogen te kijken en schoon mee te maken. Maar dat waren de dingen die ik mijn moeder niet kon zeggen. Nee. Dus moest er een constructie bedacht worden om dit te verklaren. Nee. En daarmee ging Guido tot aan zijn 18e zitten vissen aan de kant van de weg. Nee. Want die had een beschadiging in zijn hersenen en die moest met rust gelaten worden. Nee. Mijn vader geloofde het niet, mijn zusters geloofden het niet, mijn zwagers geloofden het niet. Maar die zijn in gevechten gekomen met mijn moeder. Ja. En ik heb partij voor haar gekozen. Ja. En daarmee heb ik mezelf de hoogste boom opgeknapt. Ja. En op het moment dat ik tegen mijn moeder zei: Ja, sorry, maar dan zullen we eerst daarover moeten praten. Maar dat klopte niet. Ja. Op dat moment vlogen de flessen door de kamer. Ja, het is ongelooflijk. Ja, diep tragisch. Ja. En ook uh, ja, dat hij dat zo. Kan vertellen en durft te vertellen. Voor ook heel bijzonder. Ja, ja, want dat is het raar. Want de, de, de, sowieso het stemgeluid, het geaf, geaffecteerde geluid, ja. de, de, de intelligente jongen Zeker. hoor je. Zimmert, ja. En, en uh, dat dat zo ontzettend mis is gegaan in dat leven. Ja, dat is zijn trage tragedie. Ja. Want, het, de, ik denk dat, uh... want hij heeft dus alleen maar lagere school gehad. En ja. toen heeft zijn moeder hem van school afgehaald. Precies. Ja, en, en, en ja hem willen behoeden, denk ik. En even, eh, eh, nou, zij wilde hem... Eh, eh, ja, zo invullen, dat, dat waar, waar, waar zij dacht van dat het beste was, was voor Guido. Hm. Want zij, eh, wat ik begrepen heb... zij vond hem voorbestemd voor het grote... Het grote, grote gebeuren, werk, ja, ja, Met kapitalen letters. Ja, ja. En dat, eh, zij is natuurlijk ook iemand die heel erg eh, slim is. Maar wat? Want... Ja. Heb je een, een heel duidelijk Ja, want het is echt gebaseerd op al die geluidsbanden. Ja. Je hebt trouwens wel, uh, wat volgens mij trouwens niet, niet nodig was geweest, een grafologe ja. geïnterviewd en een, uh, een psychotherapeut ja, ja. Uh, Jaans. Ja. ja, ik heb het wel, uh, ik vond het wel nodig, omdat het, uh, het handschrift, dat, dat daarmee, dat zijn de enige dingen die ik nog meer heb van mm -hmm. hem. Die dat, dat, dat, ik wilde echt hem een gezicht aan hem, aan hem beheer te geven. Ik dacht door het middel van zo iemand weten we nog misschien iets meer. En die uh, Juliaanse therapeute therapeuten, die vertelt, vind ik, wel een aantal hele essentiële dingen. Waardoor je misschien beter dingen in een patroon perspectief kunt plaatsen. Maar dat had jij volgens mij ook al wel kunnen doen op basis van dat wat je had gehoord. Misschien wel, misschien hm. wel, ja. Maar ik had wel behoefte om dat toch te verduidelijken. Ja, ja en wat ik wel interessant vind, want die vertelde net onder de muziek, dat Jung daar ja. aan huis kwam bij de ja, familie. Precies, ja, precies, ja. Dat is ook ongelooflijk, ja. Ja, want er is ook zelfs in uh, New York nog steeds het Van Waveren Jung Foundation. Dat is een van de grootste Jung Foundations in de wereld, ja. ja. Maar hier zitten nog wel drie films in, Wim, of niet? Nou ja, dat, ik, ik, ik heb altijd gezegd van eigenlijk heb ik de Nederlandse heimat in handen. Echt een familiedrama in, in meerdere delen, ja. Want dat was eigenlijk altijd ook mijn oorspronkelijk gevoel. die Ik had bij het researchen naar dit, ik denk nou dat is eigenlijk gewoon uh, een familiedrama die ik gewoon in fictie moet vertellen. Hoe oud was hij toen hij stierf, Guido van Waveren? Hij was 62, ja. Ja. En wat ben je te weten gekomen over de laatste jaren van zijn leven? Nou ja, dat, dat, die, die woorden in de film wel verteld door Nel. En, en wat ik daar, eh, wat ik kon ook niks van hem vinden. En ook mm -hmm. niet, eh, eh, eh, ik kreeg in geen te horen van de huidige bewoners van het pand die zijn moeder heeft ontworpen in Aardenhout. Dat hij verdronken was. En toen ben ik allerlei uh, krantenberichten nagezoeken... Van, in, in de laatste vijf jaar, van uh, berichten in de parool ook... Dat, over uh, een verlinking, Maar daar kon ik mm -hmm. niks vinden. En toen vond ik opeens een AT5-beeld, en dat zit ook in de documentaire... over een mogelijke kandidaat die Gidas zou kunnen zijn. En uiteindelijk, nu weet ik ook dat hij het ook echt is... Maar ik, ik, en, en daarin wordt ook een aantal dingen gezegd. Dat hij ook uh, bij de GGD. en uh, ja, Dat hij gewoon eigenlijk als zwerver... Nou, niet al zwerverzegd, maar in ieder geval wel dat hij uh, dakloos was. Dus het, uh, En die, dat is extra bevestigd door uh, een gesprek die ik heb gehad met Nel. Zij wist meer te melden over zijn laatste jaren ja. in zijn, van zijn leven. En uh, Nel is dan... Eigenlijk de enige persoon die je echt hebt geïnterviewd ja. uit zijn omgeving. Ja. Maar niet in beeld, hè? Nee. nee dat, wat uh, wel mooi consequent is trouwens. Ja, zeker. Het was afhankelijk niet mijn uh, uh, uh, idee. Want eigenlijk wilde ik het in zijn huis, wat ik na heb gebouwd in de studio. zeg maar. Daar wilde ik haar interviewen. Maar uh, zij wilde niet in beeld. En ook liever anoniem blijven. En toen dacht ik van nou, oké. Okay, dan ga ik het in zijn idioom doen. Dus ga ik hem via de telefoon interviewen. Ja. En uiteindelijk ben ik zo blij dat het ook... Dat, ja, dat klopt, zo, ja, klopt perfect. heel erg. Ja, precies. Ja. ja, En je hebt de film dus... Uh, dat heb, daar hebben we het nog niet eens over gehad. Onderbouwd met beelden die ja. je zelf in jouw, jouw fantasie... Ja. aan de hand van de geluidsfragmenten... Ja. ja, dat heb ik samen met Jasper Wolf gedaan. Ik heb... Uh, we hebben gezocht cameraman. naar... cameraman? Ja, cameraman, zeker. Uh, gezocht naar... Uh, nou, wat voor beelden passen nou het beste bij tekst? Want het moet ook niet te veel afleiden. Ook niet alleen maar illustrerend zijn, want het moet een wereld op zich gaan worden. En daar hadden we een aantal ideeën onder het, uh, zeg maar. Uh, uh, het moeten dus eigenlijk zijn home movies meer of meer kunnen zijn. En daar, en daar hebben we ook nog eens een keer de tijdsbeelden genomen van die tijd. Ik vind, uh, Sanne... Een beetje soft focus. Sanne Sannes-sannes-achtig. Ja. Mooie ja. fotografie, maar veel naakt. Zeg maar. Of niet veel naakt. Ja, naakt. veel naakt. Heel veel naakt. <laughs> en, um, en mooie landschappen en, en mooie sfeerbeelden. En, maar ook um, ja, veel, ja, een soort van samenspel van beeld en geluid. Ja, want dat, het is... want ik, dat moest wel een film worden. Want, uh, want het is wel volgens mij zo dat het geluid heeft het beeld wel nodig heeft. Nou, een film is het geworden, ja. kan ik je melden. Ja. Het is echt een prachtig document. Veel dank daarvoor. Nou, Vanaf morgen in de bioscoop. Zeker. Iedereen moet gaan kijken. De Van Waveren tape, zo heet de film. De eerste film van Wim van der Aar. Ja. Naast al die uh, commercials die je hebt gemaakt. Dank je wel, Wim. Dank je wel. Um, zo dadelijk, de Radio 1 Sportsomer, die gaat nu verder... met Robert Meder en Herman van der Zand. Veel plezier daarmee.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 Dit is Radio 1.